Kees Groot met het NOS-journaal. D66 zet zich niet langer in om de koning inkomstenbelasting te laten betalen. Volgens de partijen is het een discussie voor de Bune omdat er voor de benodigde grondwetswijziging toch geen steun is. Oppositiepartijen zijn verbijsterd over het nieuwe standpunt van D66. Toen die partij zelf nog in de oppositie zat... maakte fractievoorzitter Pechtold zich nog zeer druk... over de belastingvrijstelling voor de Oranjes. Arriva heeft een buschauffeur in Limburg op non-actief gesteld omdat hij tijdens het rijden op zijn telefoon een spelletje speelde. Een passagier maakte er een filmpje van dat hij doorspeelde aan de site 1 Limburg. Dat filmpje was voor het openbaar vervoersbedrijf reden om een onderzoek in te stellen en de chauffeur van de bus te halen. Arriva gaat met de man in gesprek. Ook worden de beelden van de bewakingscamera in de bus bekeken. Op basis daarvan wordt besloten welke maatregelen worden genomen tegen de buschauffeur. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een uitstekend jaar achter de rug. Voor het vijfde jaar op Rij kwamen er meer dan 2 miljoen bezoekers. Het museum noemt vooral de stijging van het aantal jonge bezoekers opvallend. Het waren er meer dan 350.000. Zo'n 6400 schoolklassen bezochten het museum. In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd de gelegenheid moeten krijgen om het Rijksmuseum te bezoeken. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt voor mensen om hun huisdier mee te nemen naar een verpleeghuis of ziekenhuis. Een meerderheid is het eens met de Partij voor de Dieren. Die vindt dat zorginstellingen hun patiënten nog te vaak verbieden om een huisdier mee te nemen, terwijl ze er vaak juist van opknappen. De Kamer wil dat het kabinet gaat praten met de zorginstellingen. Het weer, vanavond en vannacht wordt het nevelig, lokaal is mist mogelijk. De minima komen uit tussen de 4 en 6 graden. Morgen is het bewolkt met kans op wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu.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 Thank <laughs> you.